Yeah. Mm hmm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 Het komt allemaal yes. zo mooi bij elkaar. Ja. En dan is een soort van synergie ontstaat. Ja, ja dat is moeilijk. Hè? Ja. Ja, het is mo <laughs> heel moeilijk om dat in woorden uit te ja. drukken. Ja, en daarom raakt het de een wel en de ander dus niet. Ja, de, ja zo simpel is het. <laughs> ja. nou, ik heb ook al eens gehoord dat de, de beste muziek... of de, de muziek die jij het mooiste vindt... Ook, link, is tijdens je puberteit van 15, 16, 17 of zo. Die muziek komt het meeste bij je binnen... Ja, ook vanwege de herinneringen ja. die erbij horen. Ja, maar Want vond, dat... je staat er ook open voor of oh, Er gebeurt van alles in je hersens en zo. Ja, ja, ja dat jou, een, ja. is het niet, niet gebeurd. Je bent pas later bij uh, Genesis gekomen. Hm? Ja, oh, ja, en weet je, uh, ik, ik had in de jaren 80, 90 echt wat ik een beetje droog viel. Zo van al, al die grote jaren 70-bands die, die deden geen nieuwe dingen meer. Je had de punk en de disco en de pop en noem maar op. Ja. En, en ik, ik, ik wist even niet meer waar ik het moest zoeken. En toen kwam ik ineens op een nieuwe zoekterm uit: Progressive Rock.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 Merillion, ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dus dat zijn een beetje de opvolgers die zijn ja. door Genesis beïnvloed. Ja, en ook de Beatles. Ja ja. ja, ja. Ook een leuk onderwerp. Door wie zijn zij beïnvloed? Wie? De Beatles, bedoel? Je? De Genesis. Oh, He? Genesis. Wie hebben zij als grote voorbeelden ja, gehad? Ja, Tony uh, The Animals. The Animals. Toch, oh, zei hij? Uh, uh, maar niet die oude Doe rockers zoals uh, Little Richard of zo? Of, uh, nee, hij helemaal niet.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 En hij moest van zijn ouders een muziekinstrument bespelen. En de piano stond daar, thuis. Dus ging hij op de piano. Dat is eigenlijk ja. gewoon heel, heel volgzaam. En zo heeft hij zichzelf ontwikkeld. Ja, je moet niet vergeten dat die eerste tijd voor de Jensen, ze zijn allemaal miljonair geworden. Maar die eerste tijd hadden ze het echt zwaar. Ze hadden dikke schulden opgebouwd. Ze zaten in een, in een oude boerderij, de Manor. Waar de ratten over, over, de, ja? over de vloer liepen. Ze, ze aten slecht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 nou ja, hun laatste... Ze hebben platen gemaakt van 1967 tot 1991. Ja. En daarna zijn ze niet echt de studio meer ingedoken. Nee. Maar ze hebben elkaar nog wel steeds gezien en bijgehouden... Oh, okay. tijdens die live concerten. Ja. En in 2007 is een aantal concerten geweest. En When in Rome, dat was de laatste. Dat was een gratis concert waar meer dan 500.000 man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 Uh, nee, maar Ik vind het mooi aan ja, muziek maar, dat het een taal is... die je, die je eigenlijk met iedereen kan delen. Ja, het is universeel. Ik, ik ben wel eens in de bergen geweest van Nepal... en dat iemand tegen mij zei... waar kom je vandaan? Ja, Ik zei in Nederland... Ray the Love. je ja, ja, beetje nou, van... Nou, Hallo. Man, ja. Maar het is dus ergens een radio geweest... en ergens uh, een song. Ja. En, en dan, dan, dan, ja. dan heb je een taal. Dan kun je met elkaar praten over Ray Love. Ja, dat is waar. Niet over Johan, Johan Cruijff. Ja, ook. Oh, dat ook oh, bijvoorbeeld. Oh, die kent ja, iedereen. Dat ja. kent iedereen, ja. ja. Oh, het leuk in Nepal, ja... En,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 uh, zag dat ze tijdens concerten. dat ze dan ook iets leuks deden met het nummer. Okay, dus dat. Yeah. Uh, dat veel yeah. uh, collins dan uh, roept. van. Uh, uh, van uh, en all the people over there. en de the people over there. En dan bedoelt hij dus dat je. dat je even met je. Oké, okay, ja. Uh, yeah. <laughs> of. <laughs> like je, oh nee, dat is yeah. helemaal niet met Domino. Dat is met iets anders. Heb ik het nou. Nou, maakt niet uit. Maar in ieder geval. Ik, het is. Ja. <laughs> ja. Ja, ik, ja. Ja, ik, het is een mooi nummer. het is echt ja. een, een goed nummer weer. wat ook live.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 Ja, maar kijk, ik was ook fan van Rick Ashley. Dus snap je het? Ik ging van links naar rechts. Maar op de een of andere manier vond ik toen al heel mooi om muziek te horen en te luisteren. In plaats van alleen maar poppy liedjes. Maar dat is wel waardoor ik Genesis heb leren kennen. Maar het is wel een van de langere nummers. Het duurt meer dan 10 minuten, Domino. Ja, ja, ja. Kan, dat heb je ik, heel gauw bij je. Dat heb je snel, ja. Ik, ik, kan, ik kan er niet zoveel over zeggen. Nee? Nou, dan gaan we luisteren. Poppie, Domino lang nummer. Ja, nou ja, het valt nog mee toch? Ja. Ik vind het wel een beetje luistermuziek nog steeds, hoor. Ja. Ja. ja. Kijk, je moet, wat je zegt, inderdaad zeker in het begin denk ik veel, veel horen en met een koptelefoon op heel aandachtig luisteren. Ja. En je ziet ja, dus dat... toen, toen, toen veel de solo heen. Toen, toen ging je bij zijn eerste plaat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 Dus ik moet het toch eens een keer gaan kijken, denk ik. Oh, dat kan niet meer. Nee, dat kan niet meer. Nee. Alleen nou, Op kan, YouTube, dan alleen hè? Alleen naar Steve Hackett. Steve, <laughs> ja. En, ja. en, en Mike ja. en die Mechanics. Oh, ja, maar die, heeft wel, wel andere, ja. Dat, die oh. heeft wel weer een andere zanger, hè? heb ik begrepen. Nee, ze hebben altijd een of. andere zanger, want hij, hij, hij, hij zingt niet. Nee. nee, maar was het eerst Paul Garrick? En wie is het? We, we, elke oh, keer Paul Garrick, al, Ja, dat, ik weet niet wie. Nee, die, de, die de, de, de, de, de ze de hebben Ze Paul Garrick is toch van queen? Nee. Huh? nee, dat is Lambert. Andrew Lambert. Andrew Lambert, oh, ja. Okay, die, ja. die doet niet heel slecht, hoor, trouwens. Nee, die doet het hartstikke <laughs> ja. goed. Een stem als een dijk. Ja. Steve Hackett zingt af en toe zelf, hoor. Hij heeft ook een vrouwelijke zanger bij zich, maar ook een andere zanger. Maar hij zingt ook af en toe zelf. Oké, wat leuk. Maar hij heeft leuk. geen, geen geweldige stem. Nee, zeker niet. Te smeeren, ja. Het is net zoiets als met Camel, inderdaad. Met Andy ja. Latimer. Die kunnen ja. beter niet, niet gaan zingen. Die moeten lekker gestaan <laughs> blijven spelen. Ja, ja schoenmaker hou je bij je leest. Maar goed, we hebben nog 9 minuten. We gaan nog even Robbie, O'Sullice en Battery door. En dan gaan we afronden. Hier komt hij. <middels>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 Oké. Okay, en ja. uh, uh, ik, ik hoor ook andere platen uh, van vroeger en denk, nou, dat is er toch wel een beetje geweest. Behalve dan die echte uh, Beatles. Bekend, nee, maar ja, ja. maar, maar Genesis is in staat gebleken, om, om ondanks dat ze, het feit dat ze sinds 1991, nou, dat klinkt al heel lang geleden, geen ja. nieuwe platen meer hebben Nee, nee eigenlijk, eigenlijk is dat best wel albumen, erg. Hè? Live albums. Ja, dat is wel... ja en ja, Calling dat... All Stations zonder veel. Ja, moet goed, we dat, dat ook uh, maar meerekenen rekenen. Die, die, die, die eerdere platen. Van, zoals Trick of the Tail. En Wine and Wuthering. And, and, die, uh, gewoon tijd ja. Iedereen moet gewoon luisteren. Van blijf luisteren. Oorbeen, blijf oorbeen. proberen. Het gaat ja. in je groeien. Nou mag ik jullie hartstikke bedanken. Voor deze interessante informatie. Van deze geweldige muziek. Dus uh, hartstikke bedankt.